Goedenavond en welkom bij Goolse Kringen van 14 april 2014. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Monen en Bernhard Ronnen Met de technische ondersteuning van Stefan Eikenaar. En vanavond wordt het gepresenteerd door Lucie Roodbol en Gerard de Groot. En zoals gebruikelijk hebben wij weer twee interessante gasten. De ene is Michel Buitelaar. Over zijn plannen een nieuwe boekwinkel in Breda te beginnen. En wat dat betekent voor ons in Goorle. En de tweede is John van der Hout, de voorzitter van het PAG Over al die onderhandelingen die al weken gaande zijn. En misschien nog wel weken gaan duren. Of we een nieuw college van BNW gaan krijgen. En wat dat eigenlijk gaat doen. Maar zoals altijd beginnen we met een rondje. Wat viel erop in het nieuws bij voorkeur in Goorle? En we starten altijd met onze gasten. Wie heeft iets? Goh, wat ziel er op? Nou, gisteren het uh, korenfestival uh, geweest hè, in, t, uh, in het centrum van Goorden. Er waren weer uh, ja, vele duizenden mensen op uh, de been. En uh, we hadden ook duizend mensen die kwamen zingen. En uh, volgens mij is dat wel weer een, uh, een succes geweest. 22, uh, 23 koor, uh, koren geloof ik hè? ja. ja, ja. ja. En 10.000 bezoekers. Ja, het was druk. Het ja, ja. Ja, was nou. ook heel gezellig. Ja. ja. Dus, uh, deze drie jaar geleden hebben dat ze me... Nee, dat was de vierde keer volgens mij. Is het opgezet. En elk jaar wordt het wat groter. Ik denk dat het nou wel het maximum bereikt heeft hoor. En, uh, maar ja het, uh, het, uh, ja, het is voor het centrum goed. En... Uh, ja, gewoon een leuke activiteit zo in het, in het voorjaar. Dus uh, ja. we houden hem erin. Ik, ik vroeg me of de winkels waren ook open. Hè? Ja. Merk je dat ook, winkeliers, ook dat je dan toch geneigd bent om te kopen? Als de winkels open zijn, het is gezellig en het zonnetje schijnt. En, of, of kan je daar nog niks van zeggen dat het wat oplevert voor winkeliers? Ja, kijk, je moet al zo zien. Zulke soort dagen is ook een, een beetje promotie. Hè? Je moet niet ja. gelijk verwachten dat de revenue à la de minuut uh, nee, nee, maar... uh, te, te zien zijn. zou mooi zijn natuurlijk, maar dat... Uh, zo werkt het meestal niet. Zo'n koopzonde blijft toch voor een hoop mensen een, een, ja, een beetje een oriëntatiedag eigenlijk. Mm -hmm. en, uh, dat, en dat zie je later, zie je zoiets, uh, zie je zoiets terugkomen. Mm. Met name de zangers zijn natuurlijk op zo'n dag met uh, hele andere zaken bezig. Dus, uh, en uh, ja, goede promotie voor het centrum, zo moet je ja, het zien. Ja. En op een later moment uh, hoop je daar de vruchten van te plukken. Ja. Ja, voor Zo. mij was het niet veel anders. Ik had ook de dag natuurlijk. Maar dat komt ook, ook omdat ik op de Hovel woon. En uh, doordat je op de Hovel woont, uh, ja, ben je daar heel direct bij betrokken. Maar ik heb natuurlijk een iets andere ingang als uh, Michel. Ja. Ik heb het vooral gezellig gevonden. Ja. Ja, dat was echt lekker druk. Goed geluid. Prima ja ik ook het wordt heel saai de koren dacht nou ik zal er iets aan toevoegen wat ook heel leuk was was de modeshow die gegeven werd ja. en, en dat staat heel professioneel in elkaar dat was werkelijk een goede ja lady speaker het was in dit geval een heer die uh, alle uh, dingen aan elkaar sprak alle modellen en alle Walter Het was Vermeer. leuk Hè? Walter Vermeer die deed dat heel leuk ja. En, en, en ja, dat was denk ik wel een hele goede promotor. Want alle boetiekjes en alle kledingzaken zijn wel de revue gepasseerd. En met schoenen en make-up. Ik vond het wel leuk. En dat was best, had best wel belangstelling. Ja. Dat zag er ook heel goed uit. Ja. Dus ja, het, is, uh, het was leuk. Ik, ik zag Wim, uh, Wim van Ansems, geloof ik dat hij? Wim Ausems. ja. Of Wim Ausems de... de, de... Ja. Winkelmanager. De, de, of de centrum, centrummanager. centrummanager ja. Die zag ik uh, zelfstandig allerlei uh, rommel nog opruimen. Tot s'avonds laat was hij daarmee bezig om echt uh, de hoofdrol weer netjes achter te laten. Ja, Wim, Wim is een zegen uh, voor het centrum. Daar zijn we heel erg, uh, ja. heel erg blij mee. Ja. Uh, misschien komen we zo nog wel even terug op de hovel, verwacht ik. Oh, ja. dat is al uh, prima. Bedoel, als je er een linker hebt, dan ga je toch al licht erin. Ja, het was, op, het was gezellig, ja. het was echt gezellig. Een gezellig gedrukte, ja. leuke koren. En ik ben helemaal niet. Ik ben zo, ik ging ook in een koor, maar geen smartlappenkoor. Maar het is gewoon leuk om anderen te zien zingen en uh, gemoedelijke sfeer. Het nou, is wel ja. leuk om ook te zien dat al die uh, evenementen, we organiseren er zo zes tot zeven per jaar. Die trekken ook echt veel ja. bezoekers. Echt. En ja. ja. ja. die gaan over de tienduizend heen. Toch, dus wel, ja, ja, ja. ja. lentement altijd. De, de moonlight shopping, het, het, ja. het, het schouwtoeren. Uh, het uh, uh, midzomerfeest uh, ja. uh, strak, wat straks over twee maanden weer is. Dus uh, ja, dat zijn toch belangrijke uh, zaken. Ja. Niet, niet alleen voor de, de ondernemers, maar ook voor het uh, sociale ja. leven in Goerlen. Ja, geworden. zeker. Dus ja. De terrassen zaten vol. Ja. Ja. Ja. Maar het was leuk. Ja. Ja, ik zag ook nog dat nu volgens mij het eerste project in Goerlen... een uh, glasvegelkabel gaat krijgen... En toen dacht ik, verdikkie, dan woon je in het centrum en dan denk je, dat is het dichtst bebouwd. En daar zal het wel het eerste komen, maar niks hoor. En dat is in de boskus. En ik begrijp nog steeds niet precies hoe dat nou werkt met die glasvezelkabel. Want volgens mij moet je allemaal met elkaar je verenigen en dan bij de KPN hard gaan roepen dat je ook wilt. Ja, dat ze voldoende abonnementen hebben voordat ze überhaupt gaan beginnen. Dan denk ik, ja, die tijden zijn ook wel veranderd. Ja. Vroeger werd er een kabel neergelegd en dan stond er daar een manneke in die zei, wil je een telefoon hebben? Nou, ik wacht nog een jaartje. Ja, dat is natuurlijk ook wel iets van, uh, zeg maar van de tegenwoordige tijd en wij denken ook van de toekomstige tijd. Dat mensen uh, vanuit zichzelf uh, dingen gaan organiseren, omdat de gemeente niet alles meer organiseert juist. En wij, wij, wij denken op zich dat dat een goed ding is. En aan de andere kant denk ik dat je als gemeente nog steeds de dingen goed moet organiseren. In ieder geval goed de voorwaarden moet scheppen om uh, mensen uh, ja, zeg maar het initiatief te laten nemen tot nieuwe ontwikkelingen. We in die zin is de klok ook uh, 360 graden gedraaid. Twintig ja. uh, jaar geleden, denk ik nu, of 25 jaar geleden hebben we de KAI uh, verkocht. Uh, aan toen nog de PNEM. Want het voordeel daarvan was... Dat al die investeringen maar één keer hoefden. Want als er dan een kabel in de grond ging, dan kon meteen ook het riool aangelegd worden. En de gasleiding. En er kon heel veel geld bespaard worden. En je kreeg nog maar één nota van iedereen. En het is niet zomaar opgeknipt. Maar je ziet nu wel twintig elektriciteitsmaatschappijen waar je een aanbieding van kunt ja. krijgen. En de glasvezel is door de KPN zelf jarenlang uitbesteed aan reggenfiber. Eh, omdat ze het geld niet meer hadden eh, om dat nog aan te leggen. En dan krijg je dus dit soort, wat ik toch een beetje kruipelen, uh, oplossingen aan uh, vind. Ja, bij heel veel van dit soort zaken. Uh, mijn werk heeft onder andere ook uit bestaan om eens naar de weg te kijken. En weg, als die aangelegd wordt, trekt verkeer. En het is verkeer dat er nooit geweest is. En als je gaat staan wachten tot er voldoende verkeer komt om de weg aan te leggen. Dan zul je nooit die weg uh, aanleggen. En ik denk dat bij dit soort voorzieningen dat ook uh, geldt. Je moet ook wel eens een keertje vooruit durven stappen. Ja, maar, en dan maar, trekt dat... Uh, maar hetzelfde als aan. dat die grote mastodonten, net als de PNM of wat tegenwoordig Essent is ja. en al die andere... Uh, ja, die zie je niet bewegen richting groene stromen... of andere uh, duurzame energie. Dus wat zie je gebeuren? Dat de burgers gewoon coöperaties op gaan richten... en zeg maar weer een begin maken met een nieuwe energiemaatschappij... maar dan op, ja, gestoeld op het, uh, op het groene. Uh, windenergie, zonne-energie. Daar een, een uh, coöperatie van maken, een collectief uh, voorzien... en zorgen dat je met je collectief zo goedkoop mogelijk in, uh, inkoopt... en dat je zelfs in staat bent als je meer energie maakt met je collectief... Als dat je, aan jezelf toe wil bedelen... in die coöperatie nog aan andere mensen toe kunt bedelen. Dus je ziet daar echt een totaal... Nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Alleen, er is één basisvoorwaarde... en dat is dat er een fysieke infrastructuur is aangelegd... Ja. waar je die verschillende leveranciers over kunt laten concurreren... waar je je overschot over okay. kunt teruggeven aan het net. Ja. En als dat net er niet is, dan kun je ook niks teruggeven. Nee. En dat is het punt waar we het hier over hebben... waar volgens mij veel te gemakkelijk dat ook door de overheid verkocht is aan particuliere maatschappijen... waar je nu allemaal heel ingewikkelde toestanden ja. ziet. Dus dat was eigenlijk het punt dat mij het meest opviel van juist hier. Want wanneer zijn ze begonnen met die glasvezelkabel? Een jaar of vijftien geleden. Ja. Dat zou binnen een jaar toch wel zo heel Nederland daarmee bedekt zijn. Ja. Nou, maar goed. Niks is meer. Dus nou, ja. ja. Moeten we ja. nog even op wachten. De grote glasvezel naar het gemeentehuis is gelegd, zeg maar. De centrale glasvezel is al gelegd in geworden. En vandaaruit kun je overal aanhaken natuurlijk. Nou, ik kom er vlakbij. Dus zullen wij een kabeltje gaan leggen. Kabeltje trekken. Nu we het toch over het centrum hebben. Zullen we het dan eens over de boekwinkel gaan hebben die in het centrum staat. Want volgens mij ben je nog nooit zo vaak in het nieuws geweest als de laatste maanden. Michel Buitelaar van onze lokale boekhandel. Ik had een dagboek bij moeten houden eigenlijk. Maar dat heb ik niet gedaan. Kun je er iets van vertellen hoe dat zo gegaan is de afgelopen maanden? Zal ik bij het begin beginnen? Ja. Ja, Ja, het, is het begin van dit traject, niet van wanneer je als boekwinkelier begonnen bent. Nee nee, nee, nee, begin van dit traject. Nou, ik, ja, ik heb het toevallig, weet ik nog, uh, een businessplan heb ik het geschreven. Maar ik ben op vrijdag 31 januari. kwam ik thuis van mijn werk. En toen had ik op Facebook een melding van een meneer uit Groningen. Um, of ik uh, hem wilde bellen. En dat bleek uh, Ad Peek te zijn. En dat is de directeur van uh, de eigenaar van boekhandel van de velden in Leeuwarden, Groningen, Drachten en uh, Sneek. En um, ja, die zagen op dat moment dat het fout ging met Polaren. En die zijn met een aantal uh, prominente uh, boekenondernemers uh, binnen ja, de, de, de grote zelfstandige boekhandels die er zijn, zijn die een beetje de boedel onder elkaar gaan verdelen. Van, goh, als het misgaat, wil ik die wel, die wel, die wel. Maar er bleef eigenlijk het... Uh, ja, het zuiden van het land is eigenlijk uh, altijd uh, in handen geweest van polaren... plus heel veel dorpsboekhandels eromheen. Dus in het zuiden van het land was eigenlijk geen uh, grote jongen voorhanden die... Uh, ja, die, die zich wilde ontfermen over de, de, ja, de, de boekhandels in Den Bosch, uh, Breda, Eindhoven en Tilburg. Dus zijn ze zijn eens een beetje gaan kijken. Goh, wie heeft er potentie? En toen op een gegeven moment kwamen ze bij mij uit. Van, Goh, wil jij je over Tilburg en Breda ontfermen? <lacht> Ik zeg, nou, dat Alsof is... Alsof het een ontwikkelingsgebied da, is. Dat, dat, dat, dat is. Dat is nog wel een vraag. Dus, uh, <lacht> nou ja... Eh, uh, ik zeg, nou ja, dat is wel een hele eer natuurlijk. Dus uh, ja, ik ben, daar, uh, ben me daar wel in gaan verdiepen. En uh, ja, toen uh, uh, naar de bank gegaan. Nou, dat verhaal natuurlijk verteld. Tilburg en Breda. Nou, de bank die stond gelijk op de achterste benen. Van, goh, uh, twee, uh, twee van dat soort megawinkels. Dat, uh, ja, dat vinden we wel een beetje erg ambitieus. Dus uh, dan toen heb ik een keuze gemaakt. Ik zeg, ga voor Tilburg. En uh, nou, toen de bank werd ook steeds meegaander. En... Uh, ja, en dan en ja, er gebeurde eigenlijk van alles. Uh, op een gegeven moment hadden we dan een bijeenkomst met alle geïnteresseerden. En daar, uh, ja, daar werd het echt concreet. Uh, kosten delen met elkaar, de advocaten op, adviseurs, uh, noem maar op. Dus uh, ja, nou oké, okay, we, we, we gaan ervoor. En een uh, businessplan gemaakt voor Tilburg. Uh, vervolgens voor uh, uh, de bank meegekregen. Het grappige was dat er zich, uh, ja, je hebt mij nooit zoveel in de, in de pers gezien met crowdfunding. De mensen belden zelf op of ze mee konden financieren. Dat is echt, uh, dat is echt gebeurd. Dat is echt, uh, ja, ik, heb, uh, ik had op een gegeven moment dat ik vier, vier uh, financiers voor een, uh, voor een bepaald bedrag. Dus ik had Tilburg had ik helemaal rond. Dan konden we zo, uh, konden we zo beginnen. Nou wilde het fenomeen zich voordoen dat ik daar op een gegeven moment, dat was informatie die niet van tevoren bekend was, dat daar een concurrent ook kwam in de vorm van mevrouw Mutsaars, de winkelmanager met haar zoon. En die heeft nog, we hebben in eerste instantie nog met elkaar gesproken of we het samen konden doen. Maar een dag later belde zij op van, goh, ik ga toch voor eigen kansen. Ik zeg, dan doe ik dat ook. Nou, daar had zij op dat moment niet niet op gerekend. Dus dan ontstond er een soort soap in het uh, ja, Tilburg gehoorde tussen mevrouw Mutsaars en, uh, en uh, mijn persoon zeg maar. En uh, met op een gegeven moment als resultaat dat mijn bod bij de curator werd uh, geaccepteerd en niet dat van haar. Nou, toen heeft zij plan B ingezet en dat is de verhuurder uh, uh, Corio uh, inzetten en ja die hadden de voorkeur uh, toch voor uh, mevrouw Mutshaars, omdat zij al uh, jaren daar uh, bedrijfsleider is. 38 jaar al. Of was inmiddels is eigenaar. Um, 38 jaar bedrijfsleider was. En ja, het centrum kende ook nog eens voorzitter is van de Winkeliersvereniging Binnenstad in Tilburg. Dus zwaarder kon je de concurrentie ja, niet, ja, uh, ja. niet uh, ja. treffen, zeg maar. Maar ja, het was toch bijna gelukt. Maar uiteindelijk heeft uh, de curator. Uh, gekozen voor de makkelijkste weg. Die kon een simpele deal maken met haar, omdat zij een huurcontract uh, al had. En als hij aan mij de deal had gegeven, dan uh, was dat nog geen uitgemaakte zaak geweest. Dan had daar nog wel een uh, stevig gesprek over gevoerd moeten worden. Uh, dus ja, daar was ik... Uh, ja, toen best wel een, een paar dagen van slag af geweest. Want ja, normaal gesproken als je het hoogste bot hebt bij de curator... Ja, dan ben je het. Dan ben je, daar, dan je, het. Dat ben je het, ja. ja dus uh, dat, ja, er is natuurlijk uh, achterkamertjes uh, politiek was daar wel. Uh. Dus ja, toen uh, heb ik even gedacht, nou even laat maar zitten. En dit, uh, dit heeft uh, ja, even geen zin op dit moment. En uh, ja, toen twee weken geleden... Toen uh, werd ik op maandag toch weer eens gebeld door de inkoopcombinatie. Van goh, Michel, ze hebben nu, uh, uh, de curator heeft Breda opgegeven. Omdat daar dus uh, ja, een, een, ook, een, uh, ook moeilijkheden met de verhuurder waren. En daar dus niemand interesse had om, uh, om daarop in te springen. Uh, en die had dus op dat moment helemaal opgegeven voor Breda. Dat was uh, over en sluiten. Dus nou, toen denk ik van ja, dan is dit het moment voor Breda. Ja. Dus ik ben op die uh, maandagavond ben ik gelijk op Funda gaan kijken of wat er uh, te vinden was aan uh, ja, goede winkelpanden in het centrum. En toen vond ik eigenlijk vrij vlug al een pand op de grote markt in Breda. Uh, gelijk via mail afspraak gemaakt volgende dag met de makelaar. Daar gaan kijken. Um, vervolgens... Uh, naar de Polarenwinkel gelopen. Die was nog één dag open en ze verkochten alle boeken daar voor één euro op dat moment. En uh, als er nog duizend boeken in huis waren in dat pand van 700 vierkante meter, dan was dat veel. Dus ik kwam daar aan, ik heb gevraagd wie, daar, uh, wie het daarvoor het zeggen had. En uh, nou, toen kwam er een mevrouw naar voren van ja, ik heb hier uh, de leiding. En uh, nou, toen stelde ik mij voor en... Toen waren er een aantal mensen die echt gelijk opstonden van, Goh, wat gaat hier gebeuren? Want ja ze kenden mij natuurlijk uit de sopa Tilburg. <laughs> dus, dus, dat, dus ja op een gegeven moment, ja, goed contact uh, uh, gehad met de, met de bedrijfsleidster. We hebben een avond uh, samen om tafel uh, gezeten en het een en ander met elkaar doorgesproken. Um, dacht erop gelijk al de interieurbouwer laten komen, die heeft de zaak uh, ingemeten. Uh, en vrijdag de verhuurder laten weten dat we maandag concreet tot zaken konden komen. Uh, zo is dat ook gebeurd. Woensdag heb ik het uh, contract getekend. Afgelopen donderdag naar Leeuwarden geweest. Daar uh, een winkelinterieur uh, van de Polaren in Leeuwarden, die, gesloten, uh, die ook gesloten werd, overgenomen. En um, ja, nu, uh, morgen kijkt de sleutel. En dan, dan hopen we... Ja, goeie, het ja, ja. is een hele korte tijd. Ja, een hele korte <laughs> tijd. Nou, ik heb natuurlijk wel het voordeel gehad dat ik al in een heel groot ja. voortraject gezeten ja, okay. heb. <laughs> dus uiteindelijk is het in Tilburg niet gelukt. Maar ja, ik heb zo verschrikkelijk veel geleerd de afgelopen twee maanden. Dat uh, ja, normaal gesproken ja, dit, dit, dit soort dingen gebeurden niet. Dit was iets, als ik vijf jaar geleden... Had gezegd uh, tegen jou: van Goh, ik ga de Polaren in Tilburg overnemen. Dan had je ter plekke een busje gebeld en me naar een instelling laten <laughs> brengen. Maar. Uh, <laughs> maar nu. Uh, ja, nu gebeuren dat soort dingen. Dat is, echt, dat is dan ook alweer het grappige van deze tijd. Ja, nou ja. grappig. Was spannend in ieder geval. Nou, wat het grote voordeel is: kijk, al die uh, Polarenwinkels zijn nu overgenomen door zelfstandig boekenondernemers, die één of twee zaken hebben. En um, ja, die winkels worden veel interessanter. Ja. Dat, uh, daar wo daar wordt, uh, er is weer uh, sprake van vrije inkoop. Er komen weer kleinere leveranciers binnen in plaats van alle uh, ja. grote Lady jongens. Groter. Waardoor je ja. dus uh, veel, uh, ja, veel meer uh, diverse winkels krijgt. In, uh, en uh, ja, Polaren was gewoon een eenheidsworst geworden. Dus, uh, ja, niet alleen eenheidsworst, maar... Ja. Ik kwam wel eens in Utrecht en in Amsterdam, ja. en enkele keer in Maastricht en een bos. Ja. En de deprimerende toestand ja. die er op een gegeven moment hing, ja. daar wilde je gewoon niet meer binnen. Dat je, nee. van, ja. Ja. ja, dus ik ben, de slechte. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik ben een dag voor de sluiting, bij, of twee dagen van tevoren, bij, ik noemde het altijd de Magianotten. Ja. <laughs> Dan wist iedereen waar we het over hadden. Ja. ja. Nou, ik heb er één boekje voor 3,50 euro uh, gekocht. Uh, het was nog geen uitverkoop, maar dan bleek je toch een korting uh, ja. te krijgen. Maar, oh, er was geen winkelen meer. Nee, dat nee, was geen leuke sfeer. Nee. Nee. En ook niet toen de slechtere, dus uh, toen Polare was. Het was een winkel. Nou, ik ben heel gek. Ik ben gek met boekenwinkels, ja. maar daar ging je ook niet zo gauw naar nee. binnen. Ook omdat de keuze niet zo groot is. En, en, en de ja, wat ik het fijne van het boek, wat je zegt, ja. je hebt nou ook weer dat je gewoon weer specialisaties krijgt. Hè? Ja. Dat je zegt van goh, ik wil een oude roman uit uh, uh, 16, 16 zoveel. Dat dat weer kan, dat je dat ja. weer. Uh, maar hoe snap? denk je die sfeer te gaan terugbrengen? Die zo nou, te ik, horen wij allemaal heb, gemist hebben. Ik heb een heel leuk uh, pand gevonden op de grote markt in, uh, in Breda. Uh, nou, dat is een, uh, een Rijksmonument. En het is een winkel met uh, ja, die uh, al twee jaar leeg stond en die stond twee jaar leeg. Omdat er allerlei hoekjes, gaatjes, dingetjes in zaten die voor een hoop uh, winkels niet interessant waren, maar voor een boekhandel geweldig zijn. Ja. Dus, uh, dus, ja, dat, uh, dus ik heb daar ook een, een, uh, ja, een leuke slag mee kunnen slaan. Omdat ja, hij uh, wel op een goed punt... maar door de indeling uh, moeilijker te verhuren. Ja, er zitten overal steunmuren ook in het midden. Weet je, en ja, dat, uh, dat is voor een kledingzaak dan uh, oninteressant... of voor een andere uh, firma. Dus uh, ja, en uh, voor boekhandel uitstekend. Leuk. En, uh, ja, dus, hoe ga je dat precies aanpakken... Ja. Dat wordt natuurlijk toch een hele klus om dat nou, ik heb, te gaan bouwen. Wat mij natuurlijk wel steunde op dat moment dat ik die dag daar dat ik daar ook gelijk... Eigenlijk had ik uh, een, gelijk een goed gevoel bij die mevrouw die ik gesproken heb, de, de bedrijfsleidster. Dus dan denk je ook van ja, dan durf ik dat wel, durf ik dat wel aan, want dan heb je in ieder geval een, uh, een back-up. Zij komen bij jou te werken. Zij mij te werken. Plus dat, uh, dat ik ook een paar keer ook door uh, mensen die ooit bezijlig met Polaren te maken hebben gehad en leveranciers... Die, uh, die, die noemde, af, zonder dat ik het vroeg, hebben die een, uh, misschien heb ik vijf keer die naam van uh, die mevrouw gehoord. Van, goh, uh, die moet je hebben. Nou ja, dan weet je genoeg. Ja, dan weet je, ja. Ja, is dat ja. Een goeie, ja, ja. Dus dat, uh, dus ja, zodoende is dat, uh, ja, is, is dat zo gegroeid. Dus ja, dan weet je dat het... Uh, dat goed zit en er zit en er is op dit moment zoveel. Ja, de, ja, de arbeidsmarkt uh, is nu door, de, door dat polaar gestopt is ja, vergeven met uh, boekenmensen. Ik krijg sollicitaties uit bijna alle steden van Nederland van uh, ex-polare medewerkers. En uh, dus ja, er, er is nogal wat te kiezen. Ja, is dat... Uh, maar maar <laughs> ja. nou, nou moet je jezelf in tweeën delen of, of, of, nou, of ben je zoveel nee, dagen de... hier en zoveel dagen. Wat moeten we uh, ons erbij voorstellen? Kijk, dit, je moet het ook een beetje zo voorstellen. Uh, kijk, de winkel in Gorden draait, uh, draait prima. Maar dat moet je in de toekomst ook, uh, ook zo houden. Er moest, er moest eigenlijk ook een plan B komen om het samen in... Uh, in, uh, ja, om de, ook in goorde de zaken in stand te houden. Kijk, je ziet bij mij op het. Uh, kijk, op zich, de hoofdrol is op dit moment redelijk gevuld. Maar als je naar mijn rijtje kijkt, aan mijn kant, dan uh, is het wel een beetje een desolate toestand ja, aan het worden. Ja. ja. ja. Dus um, uh, ja, ik moest ook wel naar een plan B. Om uh, te zorgen dat we, dat we hier ook overeind blijven. Ik zeg niet dat het nu uh, precair is. Maar. Uh, ja, ik heb het afgelopen jaar toch wel een, een daling uh, gezien. Ja, toch? Ja, is wel een daling geweest. Nou moet ik zeggen, we zijn alle jaren wel flink gestegen. Maar, dus het moet een keer gaan gebeuren en dat is dan vorig jaar gebeurd. Maar dat heeft daar ook wel een beetje mee te maken. Dus ik denk dat het ook belangrijk is dat, het, uh, dat dit nu gebeurt. Zodat, uh, ja, ik wil niet meer op één paard werden. Het moeten er twee zijn. Ja. Om, uh, om dit uh, en... Uh, ja, ik denk dat Goorde hier alleen maar kan, kan, van kan profiteren. Je, ja, je komt regelmatig in mijn winkel. Die zit ja, ook, ik ben er Hij is re, redelijk, redelijk ja. gevuld. Misschien wel eens te... Ja, maar uh, dat vind ik leuk van boekenwinkels. Ja, ja, ja. Je stapels boeken hebt dat ja, je kan snuffelen. Maar er moet wel wat uit. Want het ja. wordt... Ja? Want het, ja, ja, ja. ja, ja. Wordt, dat, wordt, dat, t, dat kan weer naar Breda toe. Dat, dat kan weer naar Breda toe. Dus daar heb je ja. natuurlijk ook weer een... Uh, dat is natuurlijk ook het voordeel. Als het één niet loopt in dan loopt misschien weer in Breda of andersom. Dus dan uh, ja, daar kan je ook een beetje mee spelen. Geeft dat ook nog voordelen aan de inkoopkant? Of is zeker. dat nu door die combinatie ja. zit, eigenlijk, uh, ja. toch verbeterd vergeleken met vorig jaar? Ja, Nee, dat biedt zeker, uh, dat biedt zeker voordelen. Ja. Je komt natuurlijk heel anders uh, ja. binnen op een inkoopbeurs als je, natuurlijk voor, uh, als je met twee vestigingen komt. En dan ook nog eens een, een grote vestiging in de binnenstad van Breda. Dan wil iedereen je graag aan tafel hebben. Ja, maar het is ja, ja nee, dat ja, is hard. Ja, dat ja. is ja. <laughs> Als het daar niet lukt, dan, uh, ja, dan, ja. Dan, dan, dan. Je bent nu met stip de top 10 van uh, gespecialiseerde boekwinkels binnengerukt. Stel ik mij zo voor van Nederland, nou, niet van top, Brabant. Top 10, denk ik. Ik denk dat tussen de 10 en 20 in zitten. Ja, uh, toch wel. Ja? Nu dan van echt van de, ja. van de speciaal... Uh, van de als speciaal Als die, die erbij kans, ja, ja, ja. Ja, ja Niet de ja. ketens heb ik het dan over. Uh, nee, ook niet nee, bij je nee. winkel, Maar dus, uh, het is dus kijk, zelfstandig. welstandig. Ja, en wij zijn natuurlijk interessant omdat we breed inkopen. Dus dat. Uh, kijk, uh, niet, ze, ze kunnen niet al het fonds kwijt aan de. Nou ja, ik noem ze dan allebei dat mag. Of alle drie. Dan, dan is er geen een Bruna, aco Rietje op. Uh, die, ja, die nemen gewoon de, de top 20 boeken en misschien nog uh, 300 titels af. En dan houdt het een beetje op. Ja. En... Uh, ja, ik koop, uh, nee, ik wil niet zeggen bijna alles, maar wel veel. <laughs> veel ja, maar ik denk, ik denk, dat, is, dat, dat maakt een boekha boekhandel ja. interessant. Hè? Dat je echt specifieke boeken zoekt. En dat je kan snuffelen. En dat ja. je uh, inderdaad een, een, een tekst uit uh, de 16e eeuw kan. Nou, kan het misschien niet onmiddellijk klaar liggen. Maar bij wijze van spreken, ja. dat je daar uh, oude literatuur nog kan krijgen. En, ja. en, uh, ja. Ja. en niet, ja. niet, niet de top 20, want ja. Ja. Maar je had het net ook over Choreo in, uh, ja. in Tilburg als eigenlijk toch ja. doorslaggevend. Ja. Ja. Nu was jij volgens mij ook hier bij Choreo hè? Ja. En, en bent dus doorverkocht aan de Amerikanen. Ja. Uh, nou, ik verwacht je daar eigenlijk hetzelfde van? Uh, nee, ik denk dat het de een, een zegen is voor Goorlen dat, uh, dat Corio van het toneel verdwenen is. Het is een uh, verschrikkelijk arrogante partij. Uh, ze hebben eigenlijk uh, het, het centrum van Goorlen de afgelopen jaren toch wel in de steek gelaten ja. op een hoop vlakken. Ze hebben daar gewoon uh, ja, ze hebben zoveel panden in beheer en ze hebben zoiets als daar 5% van leeg staat. Dan mag dat. Dat is. Uh, nou, als dan die uh, toevallig hier in Goorland 20% is, en in uh, Tilburg 1%. En uh, landelijk gezien blijft dat allemaal binnen, dan. Uh, dat interesseert ze helemaal niks. Nee. nee. Dus dat. Uh, maar zijn de nieuwe eigenaars daar anders in? Ja, die... Of zitten die toch ook op afstand? Want, nou, wat ik ze moet zeggen, Corio op leefstand? het laatste. Het laatste jaar is Corio toch ook wel wat toeschietelijker geworden. Want uh, we hebben uh, de, die bloemenwinkel erbij gekregen ja. bijvoorbeeld. Nou, die hebben wel uh, goed kunnen handelen met Corio. Maar ja, dat is pas het laatste half jaar gebeurd eigenlijk. Daarvoor Toen ze toch al uh, weg ja. waren eigenlijk. Ja, ja, daar, Toen daar... Toe liepen die onderhandelingen natuurlijk al lang uh, ja. van hun dus ja. wisten dat ze gingen want die ja. zullen ze zullen het echt niet in twee weken gedaan hebben nee, dus nee, zijn nee. kleine zelfstandige ondernemers nee. in ja. dat tempo ja ja nee ja. ja. ja. dat is wel langer dat is wel langer geweest ja dus uh, nou ja, op zich moet ik zeggen op dit moment denk ik dat het uh, we zijn weer aan het, uh, aan het opkrabbelen het is natuurlijk uh, kijk uh, uh, het is natuurlijk niet goed geweest maar wat hier in Goorde gebeurt is niet iets uitzonderlijks dit gebeurt in het hele land ja. Ga, ga, ga overal maar eens, uh, maar eens kijken. Ik denk dat het geluk nog is van goorle dat we hier destijds besloten hebben... dat uh, 51% in handen was van particuliere verhuurders... en 49% in handen van Corio. Als jij hier gewoon als particulier één uh, winkel hebt... en, uh, ja, en je, je hebt dat en die zaak is uh, het pand is eigendom... Ja, dan blijf je gewoon zitten. Dan zorg je dat er wat met die winkel gebeurt. Als dit uh, 80% Corio of 100% Corio was geweest... Dan had, ik, dan had de stand van het centrum er heel anders voor gestaan. Dus uh, daar, dat is een, uh, ja, een, een zegen geweest. Dat het, uh, ja, wat ook heel opvallend is dat we een aantal panden leegstand hebben gehad... dat er uh, in die jaren dat keer zit... dat er drie scheidingen zijn geweest tussen uh, echtparen. En al die drie die winkels die zijn gesneuveld. Dus dat heeft ook niks te maken met de crisis. Want er zijn er echt drie geweest. Nou, dan heb je dus een groot... Uh, ja, dan, dan is het ook klaar, want het moet de boedel verdeeld worden. Dat is een andere crisis. Ja, een andere, andere crisis. crisis. Ja. Ja. Maar ja. ik ben ook wel bediend. Ga jij nou ook uh, e-readers en dergelijke... Uh, dat doen we al. Oh, dat ja. doe je al. Ja. Oh, daar heb ik eigenlijk nooit meer ja. gezorgd. Maar... Ja. ja, ja. Dus dat je verkoopt ook e-boeken. Ja. ja, ja. En wat dat er gaat, uh, ja, uh, moet je... De, kijk, de, de muziekbranche is nagenoeg uh, verdwenen. Die hebben eigenlijk nooit uh, met uh, nieuwe ontwikkelingen zich bezig uh, gehouden ja. of ze geweerd. Ja. En uh, ja, wij, uh, ja, wij om, om, nou, ik wil zeggen, omarmen is misschien een beetje overdreven, maar we doen, het, ja, we doen er gewoon mee. Kijk, uh, als wij het niet doen, dan doet een andere partij het. Mensen zoeken dat toch, dus, uh, dan, uh, dus wij, wij bieden gewoon alles wat, uh, wat de rest uh, ook biedt. En uh, het enige is dat wij dan een hele, we doen exclusief een partij uit Canada die uh, ja, toevallig bij de Consumentenbond ook als beste eruit komt. En uh, er zijn ook mensen die uh, als ze een, een dergelijk apparaat kopen dat toch uh, uh, nagaan op, uh, op internet wat nou de beste keuze is. En ja. dan komen ze toch erachter dat het bij ons uh, te krijgen is en dan... Ja, daar krijgen we toch uit de, de omtrek genoeg mensen op. Ja ja. Ja. ja, ja. Tijdens de verkiezingscampagnes, die alweer maanden achter ons liggen, ja. heb ik ook een aantal partijen gehoord over de hovel. En daar moeten we wat aan gaan doen. Verwacht jij eigenlijk iets van het gemeentebestuur? Uh, buiten dat ze achter het winkelcentrum staan. het dus iets concreets. En wat moet ik me daar eigenlijk bij voorstellen? Iets concreets. Nou, wat, wat, wat kan het gemeentebestuur doen om de positie van zo'n winkelcentrum te versterken? Echt geen consulenten of gemeenschappelijk nou, initiatieven. Of uh, panden op te kopen ja, uit uh, boedels en dat gemeenschappelijk te gaan exploiteren? Ja, ik denk dat de gemeente toch misschien ook wel eens wat, uh, wat meer zou kunnen praten met bepaal. Ik, ik denk dat de gemeente sowieso een, een gesprek aan zal moeten gaan met uh, de, de, de, hoe heet het ook weer, sector, uh, wat, hoe was de naam ook weer van die, uh, ik ben even op... Nou ja. De Centrum Manager? Nee, nee, nee, nee. nee. Die, die van die de, de opvolger van Corio. Ik ben even de naam kwijt. Ja, die, die, die, die Amerikanen. Die, die Amerikanen. via Oost Laten Amsterdam. Het, uh, ja. ja, precies. Ja, ja. Die, uh, ja, ik denk dat de gemeente daar sowieso een gesprek mee zal, uh, in gesprek mee zal moeten gaan. En toch Is een, dat dan uh, nog niet gebeurd? Ik heb geen idee. Uh, zou het ook niet wij, wij zijn met het, uh, het centrummanagement... Uh, zijn we wel met ze ja. in, uh, in gesprek geweest. of hier al Wim Oussens heeft met ze gesproken. En ze hebben goede intenties. Maar het zou denk ik ja. goed wezen... als de gemeente daar ook bovenop ging zitten. Ja. En, ja. Uh, en misschien ook... Uh, kijk, als die wensen... want die wensen in de politiek worden breed gedragen. Zelfs van de SP tot en met de VVD... stond het in de, in de ja. verkiezingsprogramma's. Dus ja, misschien... Uh, is, is er, kan er een premie door de, door de gemeente gesteld worden. Van, god, wij willen toch uh, zorgen dat die panden volkomen. En uh, we hebben daar iets voor over. Ja, ik weet niet hoe je dat precies moet, moet, uh, uh, moet zien. Maar uh, ja, een levendig centrum is toch, wel, uh, is toch wel heel belangrijk. Wat ik ook belangrijk vind, is het, is het onderhoud van het centrum. Daar vind ik nog wel eens iets aan uh, mankeren. Dus ik, uh, ik woon zelf in Tilburg en als ik dan... Uh, Elke ochtend naar mijn werkfiets. Dan rijden daar uh, elke dag de veegwagens uh, uh, op en af. En uh, ja, dat zie ik hier uh, zelden. Je ziet toch uh, dat het niet kwaad... Uh, Die zijn er wel. Iedere dag. Ja. ja. Is morgens om zeven uur. Vroeg ja? opstaan. Echt. Is morgens om zeven uur. Oh, oké. Okay. Ik word iedere morgen ja. wakker ja. van het veegwagentje het hoofd, wat over de denk Dat het rommelig is, maar... uh, Ja, ja. Nou ja, ik, nee. ik, maar, ik vind. Maar dan duid je geen, geen afval of zo. Maar duid je andere dingen met onderhoud of... Nou ja, kijk maar eens naar de naar de trappen hoe die eruit zien. Vergeven van het, van het mos. En uh, onder de banken wordt. Uh, kijk, het vel gaat in de hoekjes zitten. Hè? Dat ligt ja. niet uh, midden op straat en die hoekjes die worden vergeten. En dat vind ik dan. Uh, ja, dat kan ook... de veegmachine niet om. Ja. Nee, dan kan de, de veeg. De... Nee, precies. En ja, dan denk ik van waarom wordt dat nooit is, uh, nooit eens bijgehouden. Dat geeft een heel ander beeld al aan een. Uh... Aan een, aan een centrum. En ik snap dat je dat. Kijk, dat is een actie die doe je één keer per jaar. En dan is voor de rest van het jaar is het over het algemeen uh, geregeld. Dat, dat geeft al een beter, uh, een, een beter beeld. Op zich zijn wij, uh, zijn wij wel tevreden over de, het contact met de gemeente. We hebben afgelopen vier jaar met een perfecte wethouder samengewerkt, Theo van Heijden. Dus echt. Uh, ja daar, die, ...die heeft toch wel een hoop bewerkstelligd... ...en ja, we hopen de komende vier jaar... Uh, ...ook weer uh, zaken met hem uh, te mogen doen. En, uh, dat, dat zou dat kunnen. Dat gaan we dus na het muziekje horen. Ja, ja, ja, dat ja het mooi bruggetje. Ja. En of er nog geld is voor de wensen ja. die bij de winkeliers ja. uh, leven. Maar we gaan nu inderdaad eerst naar een muziekje toe... Ja. Deze keer staat uh, daarin de tekstdichter uh, centraal, dat is Lennart Nijg. Waarom? Omdat er pas een negende kleinkind genaamd Lennart is geboren. En dat kleinkind is van onze mederedacteur Ben Lonen. En dat vond ik toch wel leuk om dan een liedje van uh, Lennart Nijg uh, te zoeken. En dat is niet meester Prikkebeen, maar gewoon Prikkebeen. Gezongen door Boudewijn de Groot, want dat is mijn favoriet als het over Nederlandstalen gaat, samen met Ellie Niemann.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 Vandaag. Hij koestert de dagen van rood cello van glitteren, watten en sterrenpapier. Geen mens kent zijn naam. Op stekers gaan stil door de nacht Hij speelt zijn hier voor een harige gezicht Slaap gerust, sluimer zacht Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem Toch blijft hun schoto leeg, ze lachen Alleen een meisje blijft staan praten Een mager meisje van plezier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 Het was Prikkebeen voor onze Lennart. Die daar hopelijk later ook nog plezier van gaat krijgen. Maar wij gaan kijken of we plezier gaan krijgen van het komende college. Komt er een college? Is het al rond? Waarom horen wij niets? Er komt zeker een college. Het is nog niet rond. Ja, waarom horen we niets? Om, omdat je in de stilte vaak de zaken uit moet onderhandelen... voordat je naar buiten toe gaat. En wat we de afgelopen weken vooral gedaan hebben is... Uh, bezig geweest om uiteindelijk te kunnen bepalen... welke coalitie met elkaar uh, aan tafel zou kunnen komen. En het uh, los weekproces uh, van zeg maar, uh, VVD-CDA met Leijsdriel geworden... Uh, was wat complexer. En aan de andere kant, en dat vind ik zelf ook wel heel belangrijk... is dat je uh, met de zware dossiers die eraan komen... je eigenlijk het liefste hebt dat je een uh, breed gedragen... Uh, akkoord kunt sluiten, waar ook nog ruimte is uh, voor de oppositiepartijen om uh, in ieder geval mee te doen in het uh, totale politieke spel, dat er nog ruimte is voor ja, hun eigen inbreng. En als je uh, aan de voorkant de zaken niet goed regelt, uh, dan leert ons de les van de afgelopen decennia dat, dat je tijdens zo'n coalitieperiode gewoon de mensen uh, niet meer willen aansluiten, kwaad blijven tot het laatste toe. En daar is niemand mee gemoeid. En zeker niet met de dossiers die op ons afkomen. Zullen we even beginnen met de afvallers? Ja. <laughs> ja, prima. Waarom is de, de, de SP er niet bij? De SP, ja, dat vind ik echt uh, uh, jammer. Die heeft op de verkiezingsavond... Uh, toen iedereen aan tafel stond zeg maar, en bevraagd werd door uh, Leo, geloof ik. Hè? Of, nee, nee? Uh, oh, Leo niet. Ja, nee? uh, ben Lonen. Uh, toen, toen duidelijk was dat hun de grootste uh, uh, winst hadden hè, als partij. Mm -hmm. uh, de meeste kiezers uh, naar zich toe hadden getrokken. Toen heeft ze steeds waar ze coalitie wou zeggen, oppositie gezegd. Dus voor iedereen was helder en duidelijk dat zij in de oppositie ging. Uh, totdat wij uh, die zaterdag hebben georganiseerd waar alle partijen aan tafel kwamen. En toen zeiden ze ja... Ik heb overal waar ik uh, coalitie moest zeggen, heb ik oppositie gezegd. En wij zouden heel graag aansluiten. Maar toen waren de eerste gesprekken al geweest. Uh, met de verschillende partijen. Uh, vervolgens hebben we uh, uh, op zondag daarna met PvdA, Proactief Goorla en de SP aan tafel gezeten. Dan heb ik gezegd, ja, uh, wij hebben ons voor, uh, onze voorkeur al uitgesproken. En de voorkeur was uh, CDA, VVD, uh, ...partij van de Arbeid en Proactief Goorlen. Uh, maar wij kunnen als drie uh, nou, zeg maar links, uh, links van het midden georiënteerde partijen... ...zouden wij best uh, uh, met elkaar een aantal programmapunten uh, door kunnen nemen... ...om te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Dat hebben we toen ook gedaan. Dat is een uh, erg constructief uh, gesprek geweest. Uh, toen hebben wij als uh, Proactief Goorlen, omdat wij de lead hadden in zeg maar de coalitievormen, ...hebben we ook uh, gevraagd aan de SP... Ja, wat wil je nu? Hè? Wil je uh, met de uh, CDA en de VVD zelfstandig het gesprek aangaan? Of zullen wij kijken of CDA of VVD daarin geïnteresseerd zijn... om in een samenwerking met uh, Socialistische Partij, uh, Partij van de Arbeid... Uh, Proactief worden en een andere partij erbij... of dat, uh, dat ook tot de coalitiemogelijkheden uh, uh, zou horen. Dat hebben wij ook gedaan. En daar werd heel snel duidelijk dat iedereen toch de voorkeur... Uh, bleef houden richting de eerste opzet. En dat was uh, CDA, VVD, PvdA A, Proactief geworden. Nou, de andere kant was dat uh, de VVD en CDA... nog met Leijs Riel wou praten. Dat hebben ze ook gedaan. Uh, dat heeft tot uh, uh, zeg maar vorige week uh, maandag geduurd. Uh, op een gegeven moment waren er gewoon twee sporen... in het coalitievormingsproces. Lijs Riel die de grootste partij waren... Uh, waarvan wij hadden gezegd van ja, uh, wij houden ons wel zeg maar, aan, aan, aan de stille afspraak... dat de grootste partij uh, de, uh, de coalitieonderhandelingen mag beginnen. Maar hou dan rekening uh, met het geval dat je wel de grootste coalitiepartij bent. Maar wij willen niet bij jullie op audiëntie komen om uh, zeg maar, ons verhaal te vertellen één op één... waardoor dat je in principe alle troeven in handen hebt als grootste partij... Waardoor je precies kunt kiezen, nou met die zouden we wel kunnen, met die niet. En vervolgens daar dan het coalitieproces verder op inrichten. Wij hebben toen gezegd, gezien de uitslag op de verkiezingen zou het ons uh, wat waard zijn als je alle partijen zou uitnodigen... Uh, om met elkaar nou eens te gaan kijken, wat betekent deze verkiezingsuitslag nu? Uh, daar hebben wij de steun uh, uiteindelijk van gekregen van de VVD, CDA en Partij van de Arbeid dus onze eigen partij en ja, dat is de, heeft de doorslag gegeven om die zaterdag te organiseren. Maar dat loslatingsproces aan de achterkant, uh, ja, dat moest nog gebeuren. Ja, het was de spreekwoordelijke navelstreng die moest worden doorgenomen om, om los te komen van elkaar. En Ze hebben ook vier jaar uh, goed bij elkaar gezeten, goed ja, een collegeprogramma uh, gevoerd en uiteindelijk ons gebracht waar we nu zijn. En daar halen alle partijen trouwens een goed gevoel bij. Hè? Zowel het CDA, VVD als lijst Riel Ja, maar stel ik mij zo voor, de van buitenaf tegenaan kijkend. Uh, de wethouders van Riel uh, zijn weg. Ja. Door hun eigen partij uh, afgeserveerd. Ja. Een deel van de raadsleden van, uh, van Riel is weg. Of die beoogd waren, is door de kiezers afgeserveerd. Lijkt mij tamelijk kwetsbaar als je zo'n uh, zo partij, die dan ook zwaar verloren heeft, uh, dat dan toch met te veel moeite bijhoudt. Uh, ja, maar was dat zelfbesef bij, uh, bij Riel Goorla aanwezig van ja. misschien moeten we er toch anders tegenaan kijken dan vier of acht jaar geleden? Ja, dat sowieso. Maar kijk, ik, hun zijn, uh, en, en ik weet niet precies wanneer... want daar heb ik verder geen inzicht in gehad... Uh, maar hun zijn op een gegeven moment zelf aan een verjongings- of een vernieuwingsproces begonnen... Hmm. in hun eigen partij. En dat heeft gewoon anders uitgepakt uh, als dat ze gedacht hadden. Uh, want anders begin je daar waarschijnlijk niet aan. Nou, en daar kwam bij uh, dat uh, uh, binnen lijst riel twee wethouders uh, geleverd waren... Uh, waarvan één wethouder uh, men vond uh, dat die uh, uh, goed functioneerde. En een andere wethouder waarvan men vond dat die minder functioneerde. En ik wil daar verder geen waardeoordeel uh, over uitspreken. Uh, maar uiteindelijk moet dat zo'n partij intern oplossen. En als je ziet dat daar heel veel onrust door ontstaat. Ja, dan, dan, uh, ja, dan, wij hebben ons ook op het achterhoofd gekrapt. Uh, van ja, lijst Riel Goorlen met, uh, met deze scenario's. Uh, ja, dan, dan is het niet onze eerste keuze. En vandaar dat wij onze eerste keuze hebben uitgesproken richting VVD, CDA, Partij van de Arbeid en productief voelen. Maar is dat nu zeker dat het dat gaat worden? Of nee. zijn er nog beren op de weg? En wat zijn die beren dan? Nou, nou laat, ik, laat ik het zo zeggen. Er zijn niet zozeer beren op de weg, maar uh, het is elkaar vooral aftasten. Um, uh, de verkiezingsprogramma's van de verschillende partijen... die ontlopen elkaar helemaal niet zoveel. De, de oh. ene heeft, een, heeft misschien een wat socialere, uh, liberale oplossing. De andere een liberale oplossing. De andere meer een... Ja. Ja, ja. Er was heel weinig onderscheid. Maar maken. er was weinig, ja. Ja. weinig onderscheid. Even over de poppetjes. Ik heb op de verkiezingsavond uh, Theo van der Heijden gesproken. Uh, ik ga niet met de PvdA in het college. Dan ga ik in de raad. Uh, terwijl ik denk dat voor een aantal mensen uh, VVD acceptabel is als Van der Rij dus buiten de VVD, als Van der Heijden terugkomt in het college. Ja, valt, valt daar al iets over te zeggen? Is ja, daar hij, valt... Want uh, hij is toch de kandidaat, voor de wethouder van de VVD? Ja, ja, nou ja daar valt zeker iets ja. over te zeggen. Kijk, de VVD schuift nog steeds Theo van der Heijden naar voren als uh, uh, wethouderkandidaat. In deze combinatie? In deze combinatie, ja. ja. Dus hij heeft het gesnapt. Ja. Maar kijk, kijk, uiteindelijk zullen we uh, met z'n vieren... tot een uh, compromis uh, moeten komen. En dan zal van alle kanten wat gegeven en genomen uh, moeten worden. Uh, om uiteindelijk tot een goed uh, ja, zeg maar bestuursprogramma te komen. Uh, met, met de opdracht die erin zit. Kijk, uh, uh, we kunnen vanavond kunnen we de namen uh, noemen. Omdat uh, eigenlijk alleen Proactief Goorlen... Uh, uh, zei van, ja, wij kunnen de naam nog niet noemen. Want wij vinden het wel net zo net als degene die... Wethouderskandidaat is bij ons uh, het zelf aan zijn werkgever kan vertellen voordat hij het in de krant ja. zou moeten lezen. Dus vandaar dat wij daar uh, heel terughoudend in waren. Uh, maar dat uh, uh, wordt vanavond duidelijk in ieder geval dat dat uh, Mario Immink uh, zal worden. En uh, ja, bij de P van de A is het uh, Guus van de Put. CDA is het Sjaak Sperber. Ook geen verrassing, denk ik. En bij de VVD is het Theo van der Heijden. En uh, we zitten met. Uh, zeg maar een aantal mensen aan tafel... die uh, de coalitieonderhandelingen doen. En afgelopen weekend, als het goed is geweest... want daar krijg ik uh, vanavond uh, uh, antwoord op... Uh, is er onderling overleg geweest... tussen uh, zeg maar de wethouderskandidaten om te kijken... Uh, hoe dat ze de portefeuille het beste uh, of hoe dat ze de portefeuille zouden willen verdelen. Want uiteindelijk gaan wij daar niet over. Uiteindelijk gaat daar het college van burgemeester en wethouders straks over. Die maken een college uh, overeenkomst. Niet wij. Uh, maar uh, we zijn als. Maar je wilde wat woorden wel over eens zijn. Nee, ja, ja, zo <laughs> is het. Dualisme is zo mooi, hè? Ja, ja zo is het. Maar, maar, maar zo hoort het ook, denk ik. Uh, kijk, uh, je kunt. Uh, de politieke verantwoordelijkheid die, die, die komt altijd bij de wethouders terecht en de wethouders samen met de burgemeester vormen het college en ja dat moet gewoon goed georganiseerd worden en daar zijn we mee bezig. Maar als we dan even naar een paar van de grote dossiers uh, kijken, dan neem ik aan dat het zorgdossier ja. zwaar op tafel uh, ligt. Ja. Wat mogen we daar uh, verwachten? Nou, daarvan hebben we tegen elkaar gezegd dat het, het zorgdossier inderdaad een zwaar uh, dossier is. En dat we daar uh, voor de komende periode, omdat je helemaal nog niet weet wat er op je af gaat komen... Hè, de, uh, buiten dat de zorg naar de gemeente toe komt, hè, moet de transitie aan zich ook nog uh, plaatsvinden. Moet het allemaal ingeregeld worden. Dan hebben we gezegd, voor de zorg zouden we het liefst anderhalf FTE uh, uittrekken. Uh, zeg maar in totaal drie FTE's voor uh, de zorgdossiers uh, die op ons afkomen. Dus dat wil zeggen dat de zorg, hè, als we tot een akkoord komen, uh, niet... Uh, bij één uh, wethouder uh, komen te liggen... maar verdeeld worden over twee wethouders. Die daarnaast uh, nog een aantal andere taken met zich mee zullen nemen. Uh, maar, maar zo uh, kijken we er nu tegenaan. aan. We zitten pas in het begin van het onderhandelingsproces. Er kan nog van alles gebeuren. Maar we hopen één ding... dat we uh, de vaart erin kunnen houden. En dat we voor 1 mei... Uh, tot een uh, uh, coalitieakkoord uh, zijn gekomen. Dus... We hebben te werken de komende twee weken. Is dat de vaart erin houden? Dat is de vaart erin houden. Vanaf nu wel. Ja, we hebben, ja, ja. Ik heb geen idee. Kijk maar aan. Ik, ik vind dat vlug, ja. Kijk, als je ja. ziet uh, hoeveel weken ik dat er al voorbij niet. zijn. Nee. Als nee. dus je oh, ziet ja. wat er al onbehandeld is en wat er al gebeurd is. Je ik kon dat vlugger. Je ja, je ja, hebt met heel veel... Vlugger. Vlugger. Ja. ja. ja. ja. En, en, nee, maar kijk, maar... maar het uh, dus maakt nu natuurlijk een beetje een barinerende opmerking. Dat weet ik ook wel. Ja. Maar uh, mijn punt is, het ene is de poppetjes. Ja, dat is altijd goed ja. uh, dat dat snel geregeld wordt. En dat ja. dat mensen zijn die met elkaar door één deur uh, kunnen. Zeker op gemeentelijk uh, niveau. Dat ja. lijkt mij geen probleem. Uh, als ik naar de namen uh, kijk. Het andere is natuurlijk dat bij een aantal dossiers uh, grote onzekerheden uh, op ons afkomen. Ja. En dan is een vraag... Als ik even naar het zorgdossier uh, kijk, van waar zitten dan de pijnpunten? Uh, hebben we hebben in, in de Sempel in de VVD ten opzichte van de rest. Uh, in, uh, in dit verband. Uh, gaat dat dan om dan geld die... of gaat dat nee. om de aanpak? Uh, de verantwoordelijkheden? Uh? Ja, dat wel, hè. een goed verdeel. Hè. Dus dat. dat uh, uh, kijk, waar het vooral om gaat is. Dat mensen straks niet verdwalen in het doolhof uh, zorg. Uh, wat eventueel zou kunnen ontstaan. Maar dat je aan de voorkant regelt dat de mensen. Uh, ...goed weten waar ze terecht kunnen. En dan aan de andere kant, en met de transitie van de jeugdzorg... ...komt er een, echt een heel groot dossier op ons af... Uh, ...waar wij zeggen van, uh, ja, je kunt dat op twee manieren benaderen. Uh, je zou dat kunnen benaderen op de manier van uh, uh, handhaving en uh, uh, opvang en behandeling. Uh, maar wij steken het liever aan de andere kant in. Uh, preventief, uh, voorkomen... Uh, uh, naar de mensen zelf toe gaan. Uh, waardoor dat je uiteindelijk aan de achterkant natuurlijk een heleboel kosten die nu gemaakt worden in dat handhaven en in dat uh, uh, behandelen uh, circuit uh, uh, hoop te voorkomen. Door tijdige signalering vanuit of verenigingen of van school of uh, van buurt en wijkcentra. Uh, dus daar hoort straks die uh, uh, zeg maar dat loket hoort ook veel meer thuis in de wijken, als dat het nu ergens een centrale plek zou kunnen krijgen... waar mensen naartoe moeten, moet het loket juist... of de EHBO, of hoe dat je dat ook wilt noemen... de maatschappelijke EHBO, die moet juist naar de mensen toe. Dat zijn de punten waar het volgens ons de komende tijd om draait. En die moet je op tijd goed organiseren. Wil je als de transitie op je afkomt, daarvoor klaar zijn. En dat kun, daar kun je nu al stappen voor ondernemen... zonder dat nou direct duidelijk is... Uh, hoeveel geld het gaat kosten of hoeveel geld er naar ons toekomt. Want iedereen praat over bezuinigingen en over uh, andere zaken. En vooral negatief vind ik. Ik denk dat het aan de andere kant ook kansen geeft... He, om het, uh, het, ja, het totale zorgdossier uh, op een totaal andere manier in te richten. Beter denk ik ook. Meer ja. directer bij de mensen. Maar daarin word je ook geconfronteerd met een landelijk tijdschema. ja. Ja, zeker. Dus wetten gaan nu naar de Tweede Kamer... Ja. maar moeten nog naar de Eerste, de eerste Kamer. Kamer. Begrotingen moeten worden vastgesteld. Uh, 1 januari leek een fatale datum uh, te zijn. Het zou me niet verbazen. Die gaat al Alles wordt heronderhandeld dat dat ook uh, gezegd gaat worden. Ja. Het lijkt me ook bijna onmogelijk voor een college... om in een termijn van uh, geen zes maanden... maar misschien maar drie maanden... Uh, dat allemaal goed op poten uh, te krijgen... Ja, dus dat het een zegen zou zijn dat je dat eventueel stapsgewijs met, uh, met deelprojecten uh, kunt gaan opbouwen. Hè, om daar ervaring op, uh, op te gaan doen, anders ga je dat heel gauw uitbesteden aan grotere eenheden uh, waar alle voordelen van kleinschaligheid verloren zijn. Ja, maar kijk, die, die, allemaal waar. Hè? Maar aan de andere kant wordt aan de achterkant natuurlijk al heel veel georganiseerd. Hè? Het is al regionaal, het, het zit al bij de provincie. Um, uh, het, het zit al niet meer echt bij de gemeente zelf. Hè? De gemeente wordt, als het ware, uh, niet gedwongen, maar in ieder geval uh, uitge, uitgenodigd om over hun eigen gemeentegrenzen heen te kijken. En te kijken waar dat ze het zwaartepunt neer gaan leggen. Als je kijkt naar de regio Brabant, hè? De hart, het hart van Brabant, de GGD, dat wordt allemaal al op een kleinere schaal georganiseerd. En het is zaak dat je uh, nu goed met die gemeentes met elkaar in overleg bent in dat regionale overleg om uiteindelijk te komen tot goede afspraken. En dan maakt het niet zoveel uit of dat over drie, zes, negen of twaalf maanden uh, gaat komen. Ik denk als je, als je nu kiest uh, dat dat dichter bij de burgers georganiseerd moet worden... dan moet je daar nu al mee beginnen om dat ook op die manier in te richten. En dan maakt het niet meer uit hè, of dat het over drie of over zes of negen of twaalf maanden komt... of over twee jaar als het uh, heel erg uit de hand loopt uh, om het uh, als wetgeving door te krijgen. En door even de volkshuisvesting. Traditioneel is dat een punt waar toch VVD en PvdA tamelijk verschillend over plegen te denken... Speelt dat nog een, een rol? Of is er van ach, er valt toch niks te bouwen, laat me lopen? Nee, dat is nog niet uitonderhandeld. Uh, uh, maar daar hebben we al wel de eerste uh, uh, contouren, uh, zeg maar. Uh. Uh, van bij elkaar afgetast. En kijk, er en is, is, zit niet alleen de VVD en er zit niet alleen de P van de A tafel. Hè. Daar zitten twee andere partijen bij die ook daar hun eigen uh, ideeën en inbreng over hebben. En uiteindelijk moet dat in zijn totaliteit een, een, een, uh, ja, een goed compromis opleveren. Nou, als je nu kijkt in Goorland, dat is altijd het... Uh, of altijd, de laatste acht jaar in ieder geval uh, zo geweest dat 25% goedkoop en 25% betaalbaar, dat dat een van de richtlijnen was om uh, woning, uh, woningbouw in te richten. Uh, zoals het er nu uitziet in ieder geval uh, uh, blijft dat gehandhaafd. En uh, uh, gaan we ook kijken of dat op andere manieren is in te, in te richten. Wij hebben in ieder geval als partij Productief Scholen. Hebben ingebracht van ja, je zou eens moeten kijken. Hè, uh, als, als wij nu over goedkoop praten, dan praten we over een uh, ondergrens van 175.000 euro voor een woning. Hypotheek. Nou, ik ken legio starters en uh, jonge mensen uh, waar dat echt echt ...een brug te ver is ja, uh, om dat bij elkaar te, te brengen. Ja. Dus wij hebben gezegd... ...ja, kijk, als je als gemeente een grondbedrijf hebt... ...waar grond in zit... ...en waar je nu heel veel geld aan moet betalen... ...omdat het uh, niet dat oplevert wat je graag zou zien... ...zou je daar ook mee op een andere manier mee om kunnen gaan. En of dat gaat lukken of niet gaat lukken... ...daar heb ik geen idee van... ...want het moet allemaal nog uitgezocht worden... Dat gaat ook uitgezocht worden. Maar waar je over na zou kunnen denken is dat je zegt van nou de grond heeft een bepaalde waarde. Tegenwoordig kun je zeggen als je een hypotheek neemt is de helft is, uh, uh, grond. Gebonden en de andere helft is steengebonden. Mm. Als je zou kunnen zeggen dat je de starters tegemoet komt uh, uh, door te zeggen van nou, het, je betaalt niet het volle pond uh, voor de grond. Uh, uh, het wordt wel voor de volle prijs meegenomen, maar je hoeft het nu niet te betalen. Maar op het moment dat je het huis gaat verkopen of dat de huizenprijzen uh, stijgen. Uh, ja, dan uh, ga je aflossen ook op de grond. Nu hoef je daar niks op af te lossen, maar op het moment dat dat gaat gebeuren, ga je daar wel op aflossen. Kijk, wordt het een vorm van erfpacht dan eigenlijk? Ja, ja, erf, ja, erfpacht wordt heel moeilijk, want dan krijg je het ook niet uh, bij de hypotheekbanken ja. ondergebracht. Uh, nee, dan zou er toch een iets ander, maar kijk, ik, ik heb daar te weinig uh, kennis ja, van, en, zaken aan, van. Aan de Muldersweg zijn woningen op die manier verkocht, hè, maar dan met particuliere eigenaar van de grond. Ja. Uh, maar dan leek de prijs toch een stuk aantrekkelijker. Ja. Nou, uh, tot later blijkt dat die grond dan opeens duurder is geworden. Ja. Ja. Maar goed, ook daar hè, moet wel naar gekeken worden. En welke vorm dat daar precies uit, uit, uit gaat komen, daar heb ik echt geen idee van. Uh, maar uh, dat soort dingen worden wel meegenomen om uiteindelijk te kijken uh, waar we uit kunnen komen. Maar is daar ook voldoende ruimte voor uh, in Goorlen om nog in bouwplannen in ontwikkeling te schuiven? Om dat soort... Meer kleinschalige initiatieven denk ik dan dat het zijn voor starters om dat mogelijk te maken? Ja, wij denken van wel. Uh, kijk, uiteindelijk is scholen is nog steeds een groeigemeente. Als je, als je, kijk, als je als scholen wilt dat je de kosten en de last die er aankomen voor een vergrijzende gemeente, hè, zoals het er nu uitziet. Als je niks zou doen, zou de gemeente uh, uh, vergrijzen. Daar is scholen echt niet uniek in. Uh, maar als je zegt van ja, als wij een groot aantal uh, woningen wat we bouwen ook echt bouwen voor jonge mensen en starters... Uh, dan weten we ook dat we voor de toekomst in ieder geval voldoende jong uh, uh, bloed uh, uh, binnenhalen uh, om uiteindelijk straks rekening te kunnen blijven betalen. Ja, er blijven nog heel veel dossiers liggen. Ja. Maar gelukkig wordt er nog verder onderhandeld. Dus dat geeft onze kansen nog op terug te komen. Dank aan onze gasten van vanavond Michel Buitelaar van de gelijknamige boekhandel. En John van der Hout van de gelijknamige politieke partij. <laughs> en u niet. Stefan Eikenaar voor de technische ondersteuning. En wij zijn weer terug te luisteren op internet, Google, op Goolse Kringen. En u kunt jaren terugluisteren wat er in Goorlen allemaal gebeurd is.